8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vliegvelden en de beurs in New York gaan weer open. Zeven relschoppers uit Haren op tv herkent. En A27 dicht door ongeluk.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 De marathon van New York gaat zondag vooralsnog door. Maar het is niet duidelijk of alle ingeschreven lopers aan de start kunnen komen. Het is onder meer onbekend wanneer de metro in New York weer kan gaan rijden. PvdA-leden zijn in Utrecht bijeen geweest om te praten over het regeerakkoord. Op de eerste van drie bijeenkomsten gaven PvdA-leider Samsom en partijvoorzitter Spekman teksten uitleg. De bijeenkomst leverde weinig ronduit kritische geluiden op. Wel werden onder meer vragen gesteld over de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. En het verkorten van de WW-duur van 38 naar 24 maanden. Samsom herhaalde in Utrecht dat hij dat pijnlijke maatregelen vindt. Morgen is er nog een ledendebat in Zwolle en vrijdag nog een in Breda. Zaterdag is het PvdA-congres in Den Bosch. Dan kunnen de leden stemmen over het akkoord. De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing Verzocht... hebben gisteravond 35 tips opgeleverd. Zeven verdachten zijn herkend. Vorige week werden de gezichten van de verdachten in de uitzending nog onherkenbaar gemaakt. Deze keer werden 18 mannen en 1 vrouw, die zich afgelopen week niet vrijwillig hadden gemeld, duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. Op de website van het programma staan 50 foto's van relschoppers. Op 21 september gingen honderden jongeren naar Haren voor een Facebookfeest. En dat liep uit op rellen, mishandelingen en plunderingen.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 Hoewel de raad alle klachten tegen hem gegrond heeft verklaard... vindt hij ze niet overtuigend. Volgens Moskowitz zijn ze niet tot de bodem uitgezocht. En zal hij zich in het hoge beroep tegen de klachten verweren. Dat heeft hij eerdere zittingen niet gedaan. De A27 van Utrecht naar Breda... is tussen Lexmond en Noordeloos afgesloten vanwege een ongeluk. Een vrachtwagen, een auto en een busje reden op elkaar. Twee inzittenden van de auto zijn via het dak naar buiten gehaald. De bestuurders van de vrachtwagen en de busje zijn ongedeerd. Door het ongeluk bij Meerkerk staan er in beide richtingen op de A27 lange files. En ook andere wegen hebben er last van. In Duitsland is een Fransman opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen in Marokko in mei 2003. Twaalf zelfmoordterroristen vielen toen restaurants, hotels en Joodse instellingen in Casablanca aan. en vielen 33 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. De Fransman werd gearresteerd op de luchthaven van München. Hij was met zijn gezin op weg van Parijs naar Dubai. Waarvan hij wordt verdacht, is niet bekend. Justitie in Duitsland bekijkt of die kan worden uitgeleverd aan Marokko. De leider van de grootste partij van Curaçao... wil met de Tweede Kamer praten over onafhankelijkheid van het eiland. Helmin Wiels van Pueblo Soberano won de parlementsverkiezingen eerder deze maand. In een brief aan SP-Kamerlid Van Raak... zegt Wiels dat hij liever niet spreekt van onafhankelijkheid... maar over een volledig soevereine status van Curaçao. Hij wil niet alle banden met Nederland verbreken. Maar wel wil hij in stappen binnen tien jaar naar een nieuwe situatie toe... Daarin moet een dubbele nationaliteit mogelijk zijn... en er zou een vrij verkeer van personen tussen Nederland en Curaçao moeten bestaan. Net zoals nu binnen de EU, schrijft Wiels. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft er geen bezwaar tegen... als Curaçao het Koninkrijk verlaat. Dan het weer nog vanochtend op een aantal plaatsen nog veel bewolking. Vanmiddag zonnige periode en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Morgen meer wind en in de loop van de dag gaat het regenen... en het wordt morgen een graad of 10. Aan verkeersinformatie Het is niet veel drukker dan normaal. Op woensdag er staat 120 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De files die opvallen op de A2 utrecht Bos staat voor Afrit Gelder-Malsen 8 kilometer. Dat komt door het ongeluk op de A27. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor Amstel Business Park... staat 3 kilometer, Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A16 breda Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum 3 kilometer na een aanrijding. De linker rijstrook is daar dicht. En u hoort het ook in het nieuws. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is de rijbaan dicht... tussen knoppet Evelingen en Noorderloos. Dat komt door een ongeluk. Er staat de andere kant op een file van 5 kilometer. Het verkeer kan omrijden via de A2. En over het ongeluk op de A27 hoort u straks meer van de politie. U kunt er zelf achteraan als ze niet betalen. Maar vraag het in kassade. Scheve zaken zetten mij recht...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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Sandy heeft een miljardenschade aangericht in de Verenigde Staten. Vooral het elektriciteitsnet kreeg het zwaar te verduren... door alles wat er omwaaide en omviel. Over de Amerikaanse elektriciteitsvoorziening praten we zo met de directeur van de KEMA. Griekenland kan zich opmaken voor de volgende kredieten. Maar dan moet het parlement nog wel even instemmen met het zeer zware bezuinigingspakket. En de markt voor mobiele telecommunicatie gaat op zijn kop naar de veiling van frequenties. En die veiling begint vandaag. Maar eerst naar de A27. U heeft eerder vanochtend al kunnen horen dat het daar flink mis is. Uh, er zorgt een ongeluk voor veel problemen. Daarom schakelen we even met de politie Zuid-Holland-Zuid en wel met Loek Houtenpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Houtenpen, wat is er gebeurd? Uh, even, voor, uh, even na half zes uh, is er een ongeluk gebeurd waarbij een uh, vrachtauto, een personenauto en een busje met aanhaling hebben waren. En uh, daarbij uh, hebben de zitten een oude echtpaar van de persoonauto aangegeven... dat ze last hadden van hun rug. Mm -hmm. En dan nemen wij natuurlijk geen enkel risico. en wordt uh, de brandweer erbij gehaald om, uh, om ze ja, zo veilig mogelijk eruit te halen. Ja, want wij begrepen ook dat het, um, in ieder geval van de ANWB... dat het een flinke ravage is op de weg. Klopt dat? Ja, dat is inderdaad uh, waar. Het heeft voor, het, uh, voor wat uh, ravage gezorgd op, uh, op de snelweg. Uh, dat wordt inmiddels uh, schoongemaakt. Het onderzoek uh, van de politie vindt nogal... Uh, Vindt nogal plaats, maar zoals het er nu naar uitziet, um, heeft het ongeval kunnen gebeuren naar aanleiding van een klapband van de vrachtauto. En daarna is een kopstaartaanrijding gebeurd. Meneer Houtepijn, hoe lang gaat het nog duren, denkt u? Um, nou, ik heb daar geen, uh, geen echt zicht op uh, op dit moment. Uh, wat, wat ik zei, verkeersspecialisten van de politie zijn nog bezig met een onderzoek. En daarna wordt, uh, ja, wordt de weg nog schoongemaakt. Oh. Um, dus ik heb geen, op dit moment nog geen duidelijk beeld van hoe lang dat nog kan gaan duren. Nou, dat gaat dus nog wel eventjes duren in ieder geval. Loekhoutepen van de politie Zuid-Holland-Zuid. In ieder geval bedankt voor deze snelle informatie. Goedemorgen. Dan zoals gezegd naar de storm. Sandy heeft enkele tientallen levens geëist. Mensen doden vielen in de staat New York. Maar ook de rest van de oostkust werd niet gespaard hoor. Een dag nadat de orkaan aan land kwam, zit er voor veel inwoners niets anders op dan de schade opmaken en opruimen. In korte broeken en Regias komt deze man aangelopen bij zijn huis in de staat New Jersey. Hij staat tot zijn knieën in het water. It's heartbreaking, you know, after being here uh 37 years. You see your home uh you know, demolished like this, it's tough. Het doet pijn na 37 jaar je huis zo kapot te zien. Hij inspecteert de rest van de woonkamer. I don't think went this high. Nobody got hurt. En de upstairs is still livable. Gelukkig raakte niemand gewond. We kunnen nog op de bovenverdieping wonen, terwijl we de boel hier opruimen. Verderop in New Jersey, in de bekende gokstad Atlantic City... is een deel van de beroemde pier compleet weggeslagen. De pier was altijd achter mijn huis, maar ligt nu voor mijn huis. Al dus deze inwoner die blij is dat alleen spullen kapot zijn. Zuidelijker in de staat West Virginia zijn er hele andere problemen. Sandy heeft daar gezorgd voor zeer hevige sneeuwval, vertelt deze verslaggever die midden in een sneeuwbui staat. Right now we're under a blizzard warning. We went down the road a bit and it is very, very difficult driving. Het is heel lastig om hier te rijden vanwege de sneeuw en takken die naar beneden komen. Het is heel gevaarlijk om buiten te zijn, ook vanwege de stroompalen. De stroom is hier overal uitgevallen. Ook in de stad New York zitten nog miljoenen inwoners zonder stroom... De metro zal waarschijnlijk vier tot vijf dagen niet rijden. De lokale nieuwszender Ten Winds opent elk nieuwsbericht met een update van het dodental en de schade in de stad. All news, all the time. Is 1010 winst. Hier is wat er gebeurt. De defttool in de stad van Sandy climbs tot 12,39 nationwide. Een fijre during Sandy in Breezy Point destroyers at least 80 homes. President Obama declares a major disaster in New York City, Long Island en the Garden State. Het may be at least 4 dagen. Nu duidelijk wordt dat de stad nog dagen zonder stroom zal zitten, geeft de New Yorkse televisiezender WABC alvast advies over hoe lang eten nog goed blijft zonder stroom. Stroom. A full freezer will hold food safely for 48 hours. If you've opened and closed the fridge and the temperatuur reached over 40 degrees, you need to toss the eggs, babyformula, seafood, poultry, and meat. Tips die nodig zijn, want volgens deze voorlichter van de grootste energieleverancier gaat het nog wel een paar dagen duren voordat er weer stroom zal zijn. Het is a, a multi-day effort. And as we get that information, we will, uh, Reported to our customers through the news media and through our own website. We're working as hard as we can around the clock. Maar voorlopig zitten ruim 6 miljoen Amerikanen als geval van Sandy op dit moment zonder stroom. Hoe, ver, to, hoe heeft het nou zover kunnen komen? Want we gaan daarover praten met de Wessel Bakker. Hij is directeur elektriciteitstransmissie en distributie bij DNV KEMA. Het bedrijf adviseert internationaal bedrijven en overheden op het gebied van energievoorziening. En hij is hier. Meneer Bakker, Goedemorgen. Goedemorgen. en welkom. Nou. U heeft Amerika niet zo goed uh, geadviseerd of is daar niks meer aan te doen en dat bovengrondse <laughs> netwerk daar. Nou, dat zal te denken. Het heeft ook te maken met keuzes die je natuurlijk maakt. En het is natuurlijk ook, heeft ook te maken met, laat ik zeggen, de enorme omvang, die, uh, wat Amerika is natuurlijk. Het is een heel groot land, het zijn hele lange verbindingen. En het is, uh, ja, je moet daar natuurlijk keuzes maken. Hoe ga je dat uh, precies inrichten? En um, ja, dat is toch wel een heel andere situatie dan wat we in Nederland hebben. In Nederland zijn de verbindingen kort, zien we natuurlijk dat heel veel netten uh, zeg maar ondergrond zijn aangelegd, waardoor je helemaal geen last hebt van alle stormen ja. en dat soort dingen. En het is een beetje een historisch probleem. Hebben ze er ooit, ja. voor, ooit zo voor gekozen? En dan is dat nou eenmaal zo. Ja, dat is zo. Ja. Het is een stukje erfenis uit het verleden, denk ik. Uh, en dat is ook denk ik ook een stukje keuze wat je maakt als, als natie. Zeg maar ja, hoeveel geld heb ik over voor een betrouwbare steedsvoorziening? En ja, die keuze die maak je. En uh, dan moet je soms dit soort uh, zaken natuurlijk op de koop toenemen. Um, maar laten we wel zijn, wat hier natuurlijk gebeurd is... is natuurlijk van zo'n omvang, uh, uh, zo'n extreme situatie... Uh, extreme wind uh, en dan overgebied van een diameter van duizend kilometer heb ik begrepen. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat je... dan kun je natuurlijk wel dingen verwachten. En um, ja, als je daar ook nog tegen wil beschermen... Dat, dat kost veel te veel geld. Dus maar dus... goed, dan zou je, als ik uw logica volg, kunnen zeggen... hoe <laughs> uh, dichter bevolkt een gebied is... hoe vaker uh, de stroomvoorziening ondergronds aangelegd is. En we zien toch ja. in gebieden <clears throat> in, uh, aan de oostkust... waar het bijvoorbeeld best wel dicht bevolkt is... de lijnen nog boven de grond zitten. Uh, uitgezonden bijvoorbeeld uh, uh, uh, grote delen van Manhattan... Uh, ja. waar het toch ook mis is gegaan. Ja, maar daar precies. hebben we het straks nog even over. Ja. Vindt u dat een logische keuze om dat dan daar zo te laten? Ja, nou laat ik zeggen, nogmaals, het is een extreme situatie. Je ziet wel dat bijvoorbeeld bij een nieuwe aanleg, ook in Amerika, wordt het juist wel ondergronds aangelegd. Dan kun je het in één keer mooi meenemen. Maar je moet wel voorstellen dat in een bestaande situatie waarbij je een infrastructuur eenmaal hebt liggen, en wat de jaren 50 zeg maar is opgebouwd en op een gegeven moment moet je daar weer wat aan vernieuwen of uitbreiden. Ja, dan is het gewoon een hele duur grap om dat dan in één keer allemaal ondergronds aan te leggen. En, ja, dat zijn keuzes die gemaakt worden. En, um, en een dure grap, waar moet ik dan aan denken? Nou, ik heb niet de precies getallen wat dat allemaal gaat kosten... maar ik sprak gisteren met een aantal van mijn collega's in Amerika. Daar zijn we ook vrij groot aanwezig. En um, ik weet bijvoorbeeld dat in een van de staten is er... vorige keer toen ook al zo'n storm was... toen waren er iets van 2 miljoen uh, huishoudens hadden geen stroom meer. Ja. Um, maar toen is er ook een debat geweest... en daar kwam uit dat dat iets van 7 miljard dollar kostte. Ah. En dat is dan nog maar voor één staat of zo... Hm. Nou ja, ik denk dus dat het de uitdaging wordt nu om, om wat leren we hiervan. Hè, om dat gewoon goed te bekijken. En uh, vervolgens daar uh, op een hele efficiënte, effectieve manier te kijken. Waar, moeten dan, waar kun je dan nog verbeteringen aanbrengen? Ja. Um, en daarbij kun je bijvoorbeeld denken dat je de, de ruggengraat van deze tijdsvoorziening nog eens goed onder de loep neemt. Uh, waardoor je veel sneller in staat bent om het net weer boven Jan te krijgen. Ja. Hè? Dat, dat, dat zijn bijvoorbeeld dingen die je kan doen. Ja, u zegt, we zijn met een paar duizend mensen in de Verenigde Staten. U adviseert daar dus ook. Voelen de Amerikanen er iets voor om het aan te passen? Ik denk Want het Want ze zien nu weer, ja, ze ik, zien nu weer ik, hoeveel het kost. Hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, nogmaals, in de vorige situatie waren er 2000 huishoudens. Nu zijn er nee, 2, 2 miljoen, moet ik zeggen. En nu zijn het er 8 miljoen. Ik denk dat dat natuurlijk wel iets is wat uh, waar wel discussie nog wel over zullen plaatsvinden. Nee. En, um... Ja, dat, uh, ja. En, maar nogmaals, je ziet ook wel een, een gaandeweg, een verbetering... er wordt steeds meer uh, ook ondergronds aangelegd. En als die trend voortzet, dan zal vanzelf de situatie ook wel verbeteren op termijn. Over ondergronds aanleggen gesproken. Ik zou met u nog even over Manhattan hebben. Ja. Daar uh, is veel stroomvoorziening ondergronds, maar daar is het ook misgegaan. Uh, ja. Wat is daar de verklaring voor? Is dat het vele water geweest? Ja, ja inderdaad. Ik, uh, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Het water is extreem hoog geweest nu, heb ik begrepen... Um, dat betekent ook dat een aantal van die verdeelslezons, zeg maar, dat die zelfs onder water gelopen zijn. Mm. Nou ja, ik kan u zeggen, elektriciteit en water, dat gaat niet samen. Nee, nee, nee. nee dan hebben we echt een, echt een probleem. En uh, dat betekent dus ook dat, uh, ja, naast dat je het even moet deegpompen... moet je de installaties ook gaan vervangen, waarschijnlijk. En dat ontwikkelt als wel zeker. En, en nou ja, in de tussentijd zul je tijdelijke maatregelen moeten nemen. Uh, maar ik kan, ik heb wel begrepen dat er, dat er met enorm veel mankracht aan gewerkt wordt. En uh, wat dat betreft moeten we ook niet onderschatten dat. Amerika, natuurlijk, is zij in deze situatie wel enigszins bekend. Mm. Uh, en ik heb ook begrepen dat er een of in 3000 medewerkers nu vanuit andere regio, andere uh, uh, staten, zeg maar, nu vol aan het werk zijn om de situatie dus namelijk onder controle te krijgen. Goed. Wessel Bakker, directeur elektriciteitstransmissie en distributie bij DNV KEMA. Dank u wel voor de komst naar Hilversum. Graag gedaan. Een nieuw mobieltje met abonnement of zonder of een of ander pakket... een sms-pakket, een minutenpakket, een tellenpakket... keus genoeg lijkt het, is niet waar. Er is te weinig keuze op die markt. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerrit. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is nu een technisch onderzoek bezig... naar het ongeluk van vanochtend. De rijbaan is nog steeds dicht tussen Knoopend everdingen en Noorderloos... De Rijkste Waterstaat verwacht dat de weg rond 9 uur weer open gaat. Er staat daardoor een lange file van mensen die moeten omrijden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Vanaf het malsen staat 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan weer eventjes naar Amsterdam en wel naar Osdorp bij het tentenkamp waar zo'n 60 illegale al lange tijd bivakeren en dat mag straks niet meer, hè? Mark Robin, begrijpen nee, we dat, dat nou goed? Ja, dat, nou ja, dat kijk dan... Ik zal het zinnetje nog even voorlezen wat er in het nieuwe regeerakkoord staat. Dan gaan we kijken hoe ver we daarmee kunnen komen. Er staat, illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Punt. Oké, okay, dat is duidelijk. Daarbij, volgende zin, zijn particulieren en particuliere organisaties... die individuele hulp bieden niet strafbaar. Nog een keer. Particulieren en particuliere organisaties... die individuele hulp bieden zijn niet strafbaar. Harry Doef, goeiemorgen. Dag, goedemorgen. Het leger des Heils, is dat een particuliere organisatie? Ehm, uh, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel ja, ja. U, bent, u bent daar manager, dus ik zou, u zou het toch moeten weten? Ja, ja, ja. Wat moeten we met dat zinnetje... particuliere organisaties, hulp aan individuelen? Heeft u er al over nagedacht, wat dat betekent? Nee, nee, nee. Ik heb het vanmorgen pas voor het eerst gelezen. En toen was het te vroeg om daar heel goed en uitvoerig over na te denken... Wat uh, denkt u? Wat, wat staat daar nou? Nou, dat vind ik in deze context waar we nu staan... op dit moment zeker niet belangrijk. We nee, uh, staan hier in het tentenkamp in Amsterdam-Osdorp. Om ons heen tenten op een soort schoolpleinachtig uh, gebeuren. Uh, ik zie een aantal verkleumde mensen. Ik heb ook twee verkleumde jongens uh, die uit een klein tentje kwamen. Die zitten nou in onze bus een beetje warm te worden. Nou, u beschrijft het heel goed. Uh, ik zie verkleumde jongens. Ja. Uh, dat zijn individuen. Uh, wat u net voorlas, dat gaat uh, duidelijk over groep. Maar ik denk dat als je hier staat, onder deze omstandigheden... zie je voornamelijk heel veel individuen. U zegt, geld. ik zie 60 individuen. Dat klopt. In plaats van één groep van 60 illegale. Absoluut. En ja. uh, zo te zien hebben die mensen het heel koud. En kunnen ze al koffie gebruiken. Ja. En dat vind ik op dit moment evenveel belangrijker... Ja, en dat blijft uw insteek wat de lege dus Hels betreft. Er staan hier uh, vier van die uh, toiletjes, hè, van die toiletgebouwtjes, die hebben jullie hier neergezet. Ja, dat klopt, ja. Dat is ook hulpverlening aan illegale? Uh, dat is uh, uh, proberen oplossingen te bedenken voor de primaire levensbehoeften. Ja. Ja. ja. Was dat lastig om die dingen hier neer te mogen zetten? Uh, nou, uiteindelijk is dat heel snel gegaan. Uh, lastiger dan ik had verwacht. Inderdaad, je hebt er vergunningen voor nodig. Uh, daar had ik nog niet bij nagedacht. Maar dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ja. Uh, meneer Doef, wij kijken hier nu naar de tenten. Dat zijn een paar lege tenten. Er zitten ook kleine koepeltentjes tussen... die met extra zeildingen, uh, ja, iets meer waterdicht zijn gemaakt. Maar als we ons omdraaien... Dan zien we hier een gebouw, dat is zo te zien een oud-schoolgebouw... waarvan de benedenverdieping in gebruik is... en daarbovenop staan twee verdiepingen totaal leeg. Hoe schrijnend uh, is dit? Ik bedoel, uh, die mensen zitten hier in een tent en hier staat het gebouw leeg. Nou, ik zie het inderdaad ook. En ik, uh, wat mij betreft is de moeite waard om te gaan kijken... wat daar de mogelijkheden voor zijn. Ja. Maar biedt u dan uh, als uh, individueel hulp aan, uh, hoe, hoe moeten we dat juridisch zien? Ik uh, zal bedden regelen voor individuen die ja. niet buiten kunnen slapen... omdat het daar gewoon weg te koud voor is. Maar wat vindt u er nou van de, de, die passage in dat, in dat regeerakkoord? Hè? Het wordt toch een beetje gejuridiseerd en gepolitiseerd? Ja, ja dat, dat, dat uh, snap ik ergens ook wel. Maar ik denk op het moment dat nood aan de man is... en ik denk dat we daar hier wel van kunnen spreken met zo'n... Ja. Uh, een groep mensen bij elkaar. De dus ja, situatie daar... is hier schrijnend, luisteraars. Nou, dat vind ik wel. Dat ja. vind ik wel ja. zo, uh, het, het probleem wordt wel heel zichtbaar ja. zo midden in de stad. Ja. En, en dat, vind ik, uh, dat maakt wel indruk, ja. ja. Arie Doef van het Leger de Zijls, uh, bedankt. En we zijn benieuwd wat jullie in de toekomst voor deze groep kunnen betekenen. Mark Robin Visser, we horen graag later nog van je. Het wordt de grootste frequentieveiling in de Nederlandse geschiedenis. Kunnen KPN, T-Mobile en Vodafone ook de komende jaren mobiele telefonie aanbieden? En welke nieuweling gaat er straks een plek veroveren? We gaan erover praten met de directeur van het agentschap Telecom. En dat is de organisator van de veiling, Peter Spijkerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Spijkerman, om bij het begin te beginnen. Waar draait deze veiling om? Deze veiling gaat, ja, als het er al aankomt, toch over de toekomst van mobiel bellen en mobiel internet... Het, het is gewoon heel belangrijk, we gaan vergunningen uitgeven, we hebben een duur van pak een beter 17 jaar. Uh, en met die vergunningen, uh, dan praat je over een stukje spectrum van 5 uh, tot 10 uh, megahertz, uh, kunnen dan de aanvragers die we op dit moment hebben, kunnen een netwerk uitrollen en kunnen daarmee weer hun dienstverlening verrichten. Uh, belt u mobiel nu? Ja. Ja, dat is niet al te beste lijn, <laughs> zit u in de auto. Ik zit in de auto, ja. Oké, okay, nou goed. Misschien kunt u even buiten gaan staan. Misschien helpt dat. Um, wat is er mis met het huidige telecomlandschap? Uh, er, er is op dit moment niets mis met het huidige telecomlandschap. Wat je alleen in de telecomwereld ziet, dat zich natuurlijk razendsnel ontwikkelt. De behoefte, zeg maar, de capaciteit die benodigd is met allerlei nieuwe technieken. Wie heeft er allemaal tegenwoordig geen iPhone? Ik geloof dat 60% van de Nederlanders heeft een iPhone. Mm -hmm. En dus de, de, de, de druk die op het netwerk komt neemt toe... En voor een, mobiel, voor een mobiele operator betekent dat erg veel investeringen. En dat hebben we natuurlijk de laatste jaren gehad. Je zag een tsunami aan data uh, zag plaatsvinden. En of voor die mobiele operator om te investeren zijn die frequenties, zijn je hardware. Dat heeft men gewoon echt nodig. Ik bedoel, het is een basis om de dienstverlening te kunnen doen. Dus nu kan men weer gaan investeren op het moment dat men weet van hey, ik heb weer een vergunning. Ik heb weer zeg maar uh, grondstof voor de komende 17 jaar. Ja. Dus uh, KPN, T-Mobile en Vodafone moeten wel meebieden. Namen van deelnemers aan de veiling uh, blijven geheim. Maar die zouden moeten meebieden, uh, willen, willen ze actief blijven op onze markt. Nou, in die zin, Kijk, we hebben natuurlijk op dit moment wel meerdere aanbieders... die dan, zeg maar, diensten aanbieden... maar die, die de, zeg maar, het inkopen via het netwerk van een ander. Ja, precies. Dus maar in, als... als in die zin is het niet zo één op één. Nee, zeggen... maar goed, als T-Mobile, KPN en Vodafone... het eigen netwerk willen behouden, dan moeten ze meebieden. Ja. ja. Gaat het, want daar is veel discussie over geweest... over de kosten van, uh, van zo'n veiling, van de frequentie... Uh, kost geloof ik minstens 35 miljoen euro... Nou, je hebt, als je in de 800 megahertz zit, is de startprijs uh, 35 miljoen. Ja. Maar ga je in een hogere frequentie zitten, dan praat je over een kleine miljoen zeg maar, startprijs. Is dat geld nou terug te verdienen? Hè? Want we hebben uh, afgelopen maand telecombedrijf KPN uh, nog in de uitzending gehad. We hebben in het derde kwartaal bijna een derde minder winst gemaakt. Gaat gewoon niet goed. Heel veel concurrentie van kabelbedrijven. Uh, consumenten maken vaker internetgebruik uh, om berichten naar elkaar te sturen dan sms. KPN weet nog niet precies hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja. Is, is het niet te duur? Ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik organiseer de veiling en dat is echt een vraag die u echt bij de bedrijven neer zult moeten leggen. U ja, heeft toch ervaring. Met... Dat wat ik daar het... geen opmerking over moet maken. Niet moet maken. U wilt zich daar niet over maken. Nee. nee. nee. Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je wat, je wat je ziet, is dat de mobiele operators natuurlijk wel met hun verdienmodel bezig zijn. Mm. Kijk, in het verleden ze het met spraak wel nu, het netwerk wordt vooral ook, ook belast door data. En dat zie je natuurlijk in de soorten abonnementen ook. Dat men wel gaat kijken van hey, hoe krijg ik weer een verdienmodel en ja, ja, is een prijsstelling waardoor ik wel zeg maar, mijn business case heb. Maar laat ik het dan anders vragen. Hoe komt u dan op die prijs van 35 miljoen euro? Uh, daar hebben wij uh, uh, heel simpel gewoon een extern onderzoek voor laten doen. Uh, door, een, door, door een onderzoeksbureau die gekeken heeft... zowel in het buitenland, maar ook hier in Terren, uh, wat het minimaal op zou moeten kunnen leveren. En dat is uiteraard ook wel gebaseerd op dat je zegt van... joh, het moet terug te verdienen zijn. Kijk, wij als overheid willen niet uh, dat bedrijven erop failliet gaan. Nee, nou, nog even terug naar die vorige veiling, hè? Want dat moeten we toch even noemen, meneer Spijkerman. Toen ging het uh, nou ja, mis, de opbrengst was te laag. Er was veel hoger ingeschat. Er waren verhalen over manipulatie van die veiling. Hoe houdt u het goed in de hand deze keer? Nou, kijk, laat ik beginnen met de vorige veiling. Uh, ging in mijn optiek niet mis. Een belangrijke doelstelling was dat er nieuwkomers kwamen Er zijn in de veiling 2,6 gigahertz hebt u dan over, zijn twee nieuwkomers gekomen. Uh, dus in die zin vind ik die veiling een succes. Uh, dus uh, ja, ik moet dat toch even terecht blijven. Ja, maar u bent wel streng. U bent een strenge veilingmeester. Uh, streng maar rechtvaardig, zeggen ze toch altijd? <laughs> nou, daar hoef u aan. We gaan het volgen van het, wat het gaat opbrengen. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Voor uw vraag. Peter Spijkerman, dag. En daarom zeg ik: meer ruimte voor de expanderende ondernemer. Meer ruimte nodig.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 Radio 1, het NOS-journaal. Luchthavens New York weer open en flinke overlast op de A27 na een ongeluk. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De komende ochtend gaan de luchthavens Newark en JFK in New York weer open... en er is weer beperkt vliegverkeer mogelijk. De vliegvelden gingen maandag dicht vanwege de orkaan Sandy... die over het oosten van de VS trok. En de derde luchthaven, LaGuardia, blijft voorlopig dicht... Het dodental door Sandy is opgelopen tot boven de 40 En de ravage is enorm. Burgemeester Bloomberg van New York is geschokt door de schade. Hij vergelijkt delen van zijn stad met foto's die zijn genomen... na bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Hele huizenblokken die met de grond gelijk zijn gemaakt. To describe it as looking like pictures we've seen of the end of World War II is not overstating it. The area was completely leveled. Chimneys and foundations were all that was left of many of these homes. En de marathon van New York gaat zondag vooralsnog door. Maar het is niet duidelijk of alle ingeschreven lopers aan de start kunnen komen. En het is ook nog onbekend wanneer de metro weer kan gaan rijden. De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing Verzocht... hebben gisteravond 35 nieuwe tips opgeleverd. En de politie is positief. Daar zaten hele bruikbare tips tussen. Er zijn zeven duidelijke herkenningen geweest. Mensen dus die inmiddels hebben gebeld en zeggen... Van, Goh, ik zie die in die foto met dat nummer en ik weet dat het die persoon is. Nou, daarnaast zijn er dusdanig veel telefoontjes binnengekomen... dat we denken dat er nog wel meer herkenningen meteen van later vandaag bekend gaan worden. Vorige week werden de gezichten van de verdachten in de uitzending nog onherkenbaar gemaakt. Maar deze keer werden 18 mannen en 1 vrouw... die zich afgelopen week niet vrijwillig hadden gemeld... wel duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. We beginnen met deze wat dikkere jongen. Wat hij heeft gedaan, dat is uh, meteen duidelijk lijkt me. Gelukkig zijn er ook nog beelden van hem als we zijn gezicht wel kunnen zien... Op de website van Opsporing Verzocht staan 50 foto's van Rals Vorige maand gingen honderden jongeren naar Haren voor een Facebookfeest en dat liep uit op rellen, mishandelingen en plunderingen. Da 27 van Utrecht naar Breda is tussen Lexmond en Noordeloos afgesloten vanwege een ongeluk de politie over wat er is gebeurd. Even na half zes uh, is er een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtauto, een personenauto en een busje met aanhanger hebben waren. Zoals dus het er nu naar uitziet, heeft het ongeval kunnen gebeuren naar aanleiding van een klapband van de vrachtauto. En uh, daarbij uh, hebben we er in zitten een oude echtpaar van de personenauto aangegeven dat ze last hadden van hun rug. En dan nemen wij natuurlijk geen enkel risico en wordt uh, de brandweer erbij gehaald om, uh, om ze ja, zo veilig mogelijk eruit te halen. Er staan lange files door dat ongeluk en zometeen hoort u waar... PvdA-leden zijn in Utrecht bijeen geweest om te praten over het regeerakkoord. Op de eerste van drie bijeenkomsten gaven PvdA-leider eh, Samson en partijvoorzitter Spekman tekst en uitleg. Er werden onder meer vragen gesteld over de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en het verkorten van de WW-duur. Toch durven de meeste partijleden het avontuur wel aan. Er is een schitterende brug uh, geschetst. Het Casco staat er. Alleen de brugdelen moeten nog goed ingevuld worden. Ik vind het wel goed dat. Uh... De grootste blokken nu samen uh, uh, verantwoording gaan nemen. En, uh, en toch het beste ervan gaan maken. Het is een soort zakenkabinet. En Samsom herhaalde in Utrecht dat hij bepaalde maatregelen best pijnlijk vindt. Zaterdag is het PvdA-congres in Den Bosch. En dan kunnen de leden stemmen over het akkoord. Advocaat Bram Moscovic gaat het hoge beroep tegen zijn levenslange schorsing... met vertrouwen tegemoet. Dat zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman. De Raad van Discipline heeft onder meer kritiek op de manier... waarop Moscovic zijn cliënten had bijgestaan. Hij zou vooraf grote bedragen voor zijn diensten vragen... en zelf niet komen opdagen bij een zitting. Maar dat noemt de advocaat allemaal overdreven. Er zijn vijf mensen die hebben geklaagd. Ik heb in die 25 jaar, ik denk wel, duizenden mensen bijgestaan... Totdat in de publiciteit is gekomen de kwestie met die verordening en met de fiscus, hadden die mensen niet geklaagd. Er zit een chronologie in. De publiciteit komt over de verordening, de publiciteit komt over de fiscus en dan gaat men klagen. En tot het hof uitspraak doet in het hoge beroep van Moscovic kan hij gewoon aan het werk blijven. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Voordat we een paar dagen met onstuimig en nat herfst weer te maken krijgen... staat er vandaag eerst nog een droge en vrij zonnige dag op het programma. Verspreid over het land zijn vanochtend velden lage bewolking aanwezig... maar in de loop van de ochtend breekt de zon op meer plaatsen door. Er zijn vanmiddag zonnige perioden en er trekken velden sluierbewolking voorbij. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt rond 10 graden. De zuidenwind trekt geleidelijk aan tot matig, windkracht 3 tot 4. Aan de kust en op het IJsselmeer tot krachtig, mogelijk hard windkracht 6 tot 7...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 Nou, we hebben even Het is een normale woensdagochtendspits. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Bij Amsterdam is er veel vertraging door een ongeluk op de Ring van Amsterdam. Op de A4 richting Amsterdam staat verknopen te Nieuwe meer 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Tussen Geuzenveld en Amsterdam Business Park staat 10 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de, het ongeluk op de A27. De rijbaan van Utrecht naar Gorkum is nog steeds dicht... tussen Knoopert everdingen en Noorderloos. Dat komt door een technisch onderzoek na het ongeluk. Waarschijnlijk gaat de weg rond 9 uur weer open. Verkeer dat moet omrijden staat in de file op onder andere... de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en afrit gelden 6 kilometer. Hallo, Tom de Ridderen hier... met een bericht voor elke ondernemer met een auto...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 Goedemorgen, het is bijna acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dat sommige mensen veel meer moeten gaan betalen voor de zorg, dat wisten we al. Maar sinds gisteravond weten we ook hoe dat allemaal gaat uitpakken. De zorgpremie kan honderden euro's per maand hoger uitvallen. Tot zo'n 5.000 euro per jaar aan zorgpremie voor mensen met een hoger inkomen. We gaan daarover praten met een prominent VVD'er en voormalig voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hans Wiegel, goedemorgen. Ja, wat vindt u van deze nivelleringsmaatregel? Nou, die is natuurlijk gigantisch. Hè? Ja. Uh, met name bijvoorbeeld als je kijkt naar een gezin waar de beide ouders werken, jong of ouder. Ja, die betalen tot nu toe uh, zo'n beetje met z'n tweeën 2000 euro aan, aan uh, premie per jaar. En dat gaat dus oplopen voor zo'n gezin naar 10.000 euro. Dus het is een gigantische nivelleringsoperatie. Misschien uh, nog nivellerende dan toen het kabinet een ouder zat. Zo, daar zegt u nogal wat, meneer Wiegel. Dat dacht ik. Ja, want uh, onderdeel van dit kabinet is ook de VVD. Hoe heeft dit dan zo kunnen komen, denkt u? Ja, ik denk of men heeft het uh, onbewust... want die, uh, dat hele gebeuren van de zorgverzekering is wel een heel ingewikkeld gebeuren. Uh -huh. Onbewust misschien uh, door de vingers laten lopen. Of men wist het. En uh, men had natuurlijk ook kunnen kijken naar uh, uh, het commentaar van het Centraal Planbureau op dit nieuwe uh, systeem, um, die maakt er nog een paar kanttekeningen bij, namelijk dat uh, als je dit gaat doen, wordt de positie van de verzekeraars ook heel anders. Ja. En wordt de wil om te investeren in goede zorg, ja, die wordt eigenlijk ondergraven. Dus het is om... Want, hoe zit dat, meneer Wiegel? Die wordt ondergraven, omdat, uh, kijk eens, nu betaalt iedereen een gelijke premie. Die verzekeraars zijn met elkaar in concurrentie. Die, zorgen, die moeten er dus voor zorgen dat ze goede zorg voor een redelijke prijs inkopen. Maar als het niet zoveel meer uitmaakt... want ze krijgen aan nominale premie veel minder binnen... dan uh, denkt dus het Centraal Planbureau. En ik geloof dat ze daarmee gelijk hebben... dat daarmee uh, ja, uh, dat ondernemerschap wat noodzakelijk is... Dat, uh, dat ondernemerschap uh, ja, eigenlijk uh, op de tocht komt te staan. Ja, want het gaat dan met name uh, vooral via de Belastingdienst, hè? zoals het dan uh, later geïnteresseerd. Ja, wordt. Ja, het is ook een greep van de overheid uh, ja. naar dit terrein. Ja. We hebben in de tijd, ik heb dat zelf meegemaakt, als voorzitter van de verzekeraars... heel doelbewust met de regering afgesproken dat die premie nominaal zou zijn. Ja. Dus voor iedereen hetzelfde. Dus het systeem gaat ook nog eens op z'n kop? Het systeem gaat totaal op de kop, want de verzekeraars zelf die kennen natuurlijk het inkomen van hun verzekerde niet. Ja. En dat is maar goed ook. Dus alles gaat dus voor een zeer groot deel via de staat. En ik denk dus dat de wet en regelgeving eh, ook zal moeten worden aangepast. Want dit is een kernpunt uit die zorgverzekeringswet. Ja. Nou, misschien een zorgtoeslag voor de hogere inkomens. Nou, dat lijkt me echt ook helemaal onzin. En, uh, ja, het was klein, ook maar een beetje een grapje. Hij verdwijnt natuurlijk, he, die zorgtoeslag voor de, voor de lage inkomens. Maar vindt u dat de VVD toch nog op een soort kom, van compensatie dan moet gaan aandringen? Nou ja, misschien moet men uh, goed kijken, ook in overleg met de Kamer... Uh, dat die toch in ieder geval een slag anders moet...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 Voor deze nivelleringsactie uh, absoluut niet voelen. Dus Wacht dit... even, dit, ik, ik, als ik als ik u nou goed begrijp roept u als VVD prominent in feite op tot verzet tegen een afspraak die nu gemaakt is onderling tussen VVD en P van A in de eerste Kamer tegen uw eigen partij. Nou, ik roep niet tot verzet op. De wat zegt u dan? Heer en dames zullen dat zelf daar verzinnen hmm. en daar had men dus ook aan moeten denken. Maar dit... nou, want dat, dat vind ik ook interessant wat u zegt. Want meneer Blok, een van de uh, grote rekenmeesters uh, bij de VVD, die heeft erbij gezeten. Ja, nou ja, dat is dus zo. En ik vind, uh, daar gaat het alleen maar om, ik geef gewoon mijn mening. Uh, dat uh, de mensen met een middeninkomen of uh, mensen tussen modaal en twee keer modaal in. Ja, als je zo'n gezin uh, dat nu zo'n beetje 2000 euro per jaar betaalt aan... Ja. Die ziektekostenverzekering om dat op te trekken tot 10.000. dat is gewoon buiten elke proportie. Duidelijk. De VVD heeft dus niet op te letten tijdens de onderhandelingen, zegt u in feite, wat moet er? Wat u geeft aan dat het moet dan misschien teruggedraaid worden, of in ieder geval bijgestuurd in de Eerste Kamer of nee, op een andere nee, plek. Misschien als de regering verstandig is, want in de debatten die er in de Tweede Kamer gaan komen, uh, zal dit punt zeker ook uh, onder vuur komen te liggen. Door, ja. door onder andere andere partijen, verwacht u ja, ook verzet binnen is de VVD? Alvans, uh, uh, in, negen, in 2014 ingaan. Hè? Komend jaar nog niet. Mm. Dus er is tijd zat om een redelijk voorstel te uh, verzinnen. Heeft u al gebeld met uh, Rutte? Nee, ik heb daarover niet gebeld met Rutte. Had u wel gebeld... een neiging? U hebt uh, gebeld met mij. Ja, dat begrijp ik. Maar <laughs> had u wel een neiging... meneer Wiegel, om even de telefoon te pakken? Uh, nee, die, die neiging nou? heb ik niet. Want uh, ik schrijf ook... U weet, ik ben uh, ook journalist. Dus ik schrijf vandaag ook mijn column... in NRC anders wat. Die gaat ook hierover. En ik schrijf gewoon in vrijheid... datgene wat ik vind. Hè? Ik bedoel, ik, uh, het is niet noodzakelijk... dat ik als uh, columnist... of ook als VVD-lid... het met alles eens hoef te zijn waar de VVD mee komt. Hè? We leven in een... Uh, Liberaal, uh, liberale partijen in een democratisch land. Ja, Toch even naar het grote plaatje, meneer Wiegel, want het komt natuurlijk met name door uh, deze zorgpremie, maar de hogere inkomens gaan er uh, de komende jaren 4% op achteruit in koopkracht. Is dat slecht voor het land, voor de economie? Uh, nou, volgens het planbureau zal het zo zijn dat uh, de werkgelegenheid door dit beleid ook uh, niet wordt bevorderd. Nee. He, dus uh, laat ik het maar gewoon bij die rekenmeesters houden. En het hele punt van die nivellering strekt zich ook uit naar andere terreinen. En het kan dus best zo zijn uh, dat de wat hogere inkomens met 4% achteruit gaan. Maar als je bijvoorbeeld een jong gezind bent. Uh, uh, je werkt allebei, wat tegenwoordig veel voorkomt. Je hebt een paar kleine kindertjes die naar uh, de crash gaan. Uh, je hebt een redelijk hoge hypotheek. Dan denk ik dat. ...die mensen met name nog veel meer achteruit zullen gaan. Ik hoor het al, dit kabinet kan u helemaal niet bekoren, meneer Wiegel. Nou, ik vind het, jawel, ik wil er wel zeker dit van zeggen. A, ah, vind ik het een goede formatie geweest. Snel. Mm -hmm. uh, het is Snel. Ook heel knap hoe ze het hebben gedaan. Mm -hmm. Maar in elk akkoord, dat zat ook in het akkoord toen ik minister was... ...zitten dingen waarvan je toch kunt zeggen, denk nog eens een keertje na... Duidelijk. En wat is er tegen nadenken? Helemaal niks. Bedachtig. Fijn dat u dat met ons heeft willen doen. Hans Wiegel, voormalig voorzitter, ja. voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland en VVD prominent. Het is kwart voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De onderhandelingen tussen Griekenland en de Trojka, Internationaal Monetair Fonds, Europese Centrale Bank en de Europese Unie, over een bezuinigingspakket van 13,5 miljard euro zijn afgerond. Griekse premier Samaras heeft dat gezegd. Gaan naar Athene, naar Connie Kees, onze correspondent. Uh, Connie, ja, dan zit er dus schot in. Trojka en Griekenland zijn er helemaal uit. Nou, Samaras zegt de onderhandelingen zijn afgelopen. En dat zegt hij niet tegen de trojka... want van die kant zijn er eigenlijk geen verdere concessies te verwachten... in de onderhandelingen. Hij zegt dit tegen de coalitiepartners in zijn regering. Want die coalitiepartners, de socialisten en democratisch links... bleven de afgelopen weken voortdurend hameren op, uh, op veranderingen... op een paar punten in dat bezuinigingspakket. En Samaras heeft nu gezegd... Uh, ik heb gedaan wat ik kan, ik heb tot tot het laatste moment nog verbeteringen kunnen bereiken. Maar nu moeten jullie, de coalitiepartners, beslissen of jullie daarmee akkoord gaan. Er is geen tijd meer en het uh, bezuinigingspakket wordt volgende week... in het parlement in stemming gebracht. Hij zet ze dus voor het blok. Ja, nou laten ze zich voor het blok zetten. Wat denk je, bestaat er kans dat het wordt afgestemd? Nou, het is heel moeilijk te voorspellen, zoals altijd hier. Uh, bij Democratisch Links is het de vraag of de fractie uh, tegen het hele pakket gaat stemmen... omdat ze het met een paar punten niet eens zijn. Kijk, de regering kan de bezuinigingen door het parlement krijgen... met alleen de steun van de socialisten. He, dan moeten we gaan tellen, uh, 160 van de 300 zetels. Dat is een meerderheid. Uh, maar er zijn wat tegenstrijdige berichten bij de socialisten. Die, is, die fractie is uh, in beroring... Uh, als het er nu uitziet, lijkt een meerderheid uh, uh, voor te gaan stemmen. Er zouden er twee of drie zijn uh, die dat niet zouden doen. Ja, maar wat als het er meer dan negen zijn? Dan uh, gaat het hele pakket niet door het parlement. Nee, En dan koning, staat Griekenland gewoon weer voor verkiezingen? Nou ja, het, het staat te bezien wat er dan gaat gebeuren. Samaras zegt natuurlijk, nee, het, dit is helemaal geen optie. Het betekent dat we geen geld meer krijgen uit het noodpakket. En Griekenland heeft die 31,5 miljard euro dringend nodig. En hij waarschuwt ervoor dat er dan chaos ontstaat. Ja. Ja, dan uh, kun je concluderen dat uh, de Trojka in ieder geval... het pakket wel acceptabel vindt, toch? Of, of is dat voorbij? Nou ja, dat rapport van de Trojka moet natuurlijk nog komen. Uh, en er zijn uh, in de komende week uh, ja, enkele uh, bijeenkomsten van de Eurogroep. Vandaag onder andere ook, via een uh, teleconferentie, als ik dat goed zeg. Maar ik denk dat de beslissing uiteindelijk pas zal vallen... op 12 november op de, op de Eurotop. Connie Keeser vanuit Athene, dank je Voorlopig verandert er niets voor prostituees. Minister Opstelten moet zijn prostitutiewet namelijk aanpassen. De eerste Kamer laat van zich horen. Is niet tevreden. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, hoe is het op de A27? De A27 die is nog steeds dicht. Van Utrecht naar Gorkum, tussen Everdingen en Noorderloos. De Rijkswaterstaat verwacht dat die rond 9 uur weer open kan. Mensen die moeten omrijden staan in de lange file op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch, vanaf het Geldermaalse 10 kilometer. Bij Amsterdam is er veel vertraging na een ongeluk op de ring van Amsterdam. Op de A10 Zuid, richting Amersfoort. Voor Amstel Business Park staat 11 kilometer file, maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En verandert er nou iets met het nieuwe regeerakkoord voor de illegale... die zitten in dat tentenkamp in Osdorp in Amsterdam... en voor de mensen die ze helpen? Marco Robin Visser. Ja, we zijn even... Sorry, ik ben even afgeleid... want we zijn hier uh, aan het proberen. Er staat iets Arabisch op, uh, Arabisch op de tafel. Ja, kunt u dit lezen, wat er staat? Nee. Wat is het mean? Musakindi. Musakindi, wat betekent dat? eh want er staat ook help me in het Engels. Staat samen dat. Help, samen, help ons samen hier. Dat is hier op een, op, een, op een tafeltennistafel gekladderd met paarse verf... in het tentenkamp in Osdorp. Wij staan voor de voorraadtent met supplies. Hè? Er zijn nog een heleboel appels en er is hier soep gebracht. Maar ja, er zijn hier 60 tot 70 mensen. Dus dat is, ja, dat is natuurlijk zo op. How did you sleep last night? Hij sliep uh, moeilijk. Moeilijk? Ja, ik moeilijk. Waarom? Wat is de probleem? Ik is uh, coach, uh, heel coach. En. Uh, ja. Uh, warme, geen uh, warm. Ja. Uh, nee. uh, yeah. tas. Uh, beneden. Het is niet meer warm te krijgen, heb ik hier van de bewoners gehoord. Er zit nu weer een andere meneer. Die net totaal verkleumd naar mij toe kwam. Die zit nu in de radiobus een beetje op te warmen. Die was echt op het bot koud. Hij zei: Mijn dekens zijn nat, mijn matras is nat. Ik krijg het niet meer. Uh, ik krijg het niet meer warm en uh, ik weet niet meer wat ik uh, moet doen. De mensen beginnen langzamerhand een beetje radeloos te worden, mag ik hier wel vaststellen in Amsterdam. En dan kijk ik nog maar even naar dat zinnetje in het nieuwe regeerakkoord. Uh, Particulieren en particuliere organisaties mogen alleen nog individuele hulp bieden. Ja, en wat betekent dat dan, individuele hulp? En wanneer is het groepshulp? Ik zou het zelf niet weten. We hebben er vanmorgen al een stevige boom over opgezet. En Marieke van Doornink is zojuist aankomen fietsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Van GroenLinks Amsterdam... Wat denkt u? Wat staat er nou eigenlijk in het regeerakkoord? Dat weet ik ook niet. Maar als we gewoon kijken wat er in de verdragen van de rechten van de mens staat... dan staat er dat uh, mensen gewoon opvang moeten kunnen krijgen... Uh, mensen hulp moeten kunnen krijgen... of ze nou uh, de juiste verblijfsvergunning hebben of niet. Dus het regeerakkoord zou, uh, zou natuurlijk heel raar zijn... als dat van mensenrechtenverdragen gaat afwijken. Al komt het daar wel in de buurt, want eigenlijk is strafbaarstelling op zich... Uh, hè, wat ook in het regeraar gehoord staat, uh, illegaal verblijf wordt strafbaar... Uh, is toch eigenlijk ook al in, in tegenspraak met uh, de belangrijkste verdragen... van de rechten van de mens die we in Nederland uh, gewoon uh, ondertekend hebben... waar we onderdeel van zijn. Ja. We kunnen vaststellen dat het nieuw is, dat illegaal verblijf strafbaar wordt gesteld. Dat uh, is helaas niet zo. In het, oh. ja, van het de, in het gedoogakkoord van de vorige regering stond het ook. Uh, toen is het gelukkig niet ingevoerd. Uh, hebben we ook hier in Amsterdam uh, samen met de Partij van de Arbeid... Uh, als gemeenteraad ons uitgesproken tegen strafbaarstelling. Ja. Uh, hebben we ons ook aangesloten bij de brede maatschappelijke beweging tegen strafbaarstelling. Maar nu oh, staat het er... En nu staat het in een regeerakkoord. Ik vind het uh, verbijsterend. Ik, uh, ik, ik hoop echt dat de leden van de Partij van de Arbeid... aanstaande zaterdag tijdens het congres allemaal gaan zeggen... alles goed en wel, maar dit kan niet. Ja. Dit hoort niet in een beschaafd land en het hoort zeker niet bij de sociaaldemocratie. Um, want illegaliteit, uh, het illegaal uh, nee. verblijf om dat strafbaar te stellen... dat, is, um, dat kan niet. Nee. Mevrouw Van Doornik, wij zijn ingezetenen van dit uh, beschaafde land en wij bevinden ons thans in het beschaafde Osdorp op een beschaafd ex-schoolplein, uh, zou ik denk ik dat dit geweest is, waar nu een uh, iets minder beschaafd uh, tentenkamp uh, staat waar ongeveer 60, 70 mensen uh, onder uh, ijskoude en natte omstandigheden uh, verblijven, terwijl daarnaast een vrij beschaafd uh, ex-schoolgebouw uh, staat hier op een steenworp afstand waarvan de bovenste twee beschaafde verdiepingen geheel beschaafd leeg staan persoonlijk vind ik dat heel erg moeilijk te begrijpen. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik ook heel erg moeilijk te begrijpen. Ik kan het uh, helaas wel uitleggen. Uh, als dan wel beschaafd, alstublieft. Ik zal het heel beschaafd doen. Heel graag. Als Amsterdam, uh, als gemeente, mogen wij niet opvang bieden... aan mensen die uitgeprocedeerd zijn of mensen die in hoger beroep zijn. Het Rijk heeft namelijk gezegd, dat doen wij. Ja. Maar het Rijk doet het niet. Het Rijk doet het al jaren niet. Dank voor uw beschaafde reactie, mevrouw Van Doornink, En tot zover deze beschaafde eh, bijdrage vanuit eh, Amsterdam. Daar is Marco robin Visser vanochtend. Goed, wij gaan naar um, de prostitutiewet. Terug naar af, zo lijkt het uh, uh, als het gaat om die wet. Want de Eerste Kamer stuurde gisteren het wetsvoorstel... over het reguleren van de prostitutie terug naar minister Opstelten. En die gaat zich nu herbezinnen, zoals dat heet. We hebben contact met D66-senator Marijke Scholten. Mevrouw Scholten, welkom in de uitzending. Goedemorgen, dank u. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Waarom heeft u die wet teruggestuurd? Uh, nou, ik moet uh, goed begrijpen. Ik, zat, uh, ik heb het niet alleen gedaan. En dat geloof ik ook... graag. Maar waarom is die teruggestuurd? Nee, misschien zal ik even uitleggen waar de wet precies over gaat. Uh, de wet uh, ver, uh, maakt dat er een landelijk vergunningsstelsel komt voor prostitueebedrijven. Uh -huh. uh, nu is het zo dat de gemeenten dat uh, uh, elk voor zich mogen beslissen, zodat er ene gemeente wel, andere gemeente niet. En dat gaf nogal wat waterbedeffecten. Uh, dat landelijk vergunningsstelsel, dat is een van de pijlers van die wet. En uh, ook volgens die wet zou elke uh, prostituee zich moeten registreren. Die moet moeten registreren om illegaal te werken. En uh, dat zou alleen mogen voor uh, prostituees die 21 jaar zijn en die uh, een legale verblijfstitel hebben in Nederland. Ja, En daar dat is, is om de problemen, problemen veel, precies. Veel voor te zeggen. Ja, want er zijn problemen uh, met vrouwenhandel ja, en noem maar op. Precies. Ja, dat was het doel van de wet om daar, om daar achter te komen, om daar de vinger op te leggen. Uh, ook de klant die van een illegale uh, prostitue gebruik zou maken, die zou strafbaar worden. Uh, punt is. Uh, dat wij in de Eerste Kamer... een, een wet controleren op... Uh, rechtmatigheid, op uh, uitvoerbaarheid... handhaafbaarheid, effectiviteit. En op al deze punten... had niet alleen D66, maar... Uh, de meeste fracties, vrijwel kamerbreed... een behoorlijk kritische inbreng... in het debat gisteren. Ja, dus mevrouw Schotten, ook kritisch? Uh, Ja, een meerderheid zegt dus... het is te gecompliceerd, het is te slecht... te controleren, maar de vraag is dan natuurlijk wel... Uh, hoe moet je het wel reguleren? Uh, de meeste fracties... We waren erg voor de vergunningplicht. Zodat de gemeentes uh, landelijk uh, weten waar ze aan toe zijn... onder welke voorwaarden ze vergunningen mogen verlenen... zodat niet de ene gemeente het makkelijker maakt dan de andere gemeente. En dat is uitgesproken naar de minister toe. En uh, hij zal zich waarschijnlijk daarover gaan herbezinnen. Ja. Maar de punten van de registratie en de vergewisplicht van de klant... Zijn zo moeilijk uitvoerbaar, zo moeilijk handhaafbaar gebleken, althans volgens de indring van de meeste fractie, het meeste woordvoerders, dat de minister zich daarover nog wel eens wilde gaan herbezien. En ja, in de woorden van de uh, voorzitter van de uh, Senaat aan het eind van het debat, het nog best zou kunnen dat de minister dit woord wetsvoorstel dus volledig intrekt. K kunt u um, concreet worden, wat betekent dat dan als, als er een landelijke vergunningsplicht komt? Dat betekent dat gemeentes volgens deze wet voorwaarden kunnen stellen waaronder de prostitutiebedrijven mogen werken. Dan kunnen ze voorwaarden stellen voor mensen die 21 jaar zijn die legale verblijfstiedel hebben. Dat kan ook betekenen dat er een grote groep prostituees illegaal gaat, uh -huh. maar dan kan je het gewoon veel beter controleren. Dan hoef je ze ook niet te registreren, want dan kun je binnen de prostitutiebedrijven, kun je de mensen die daar werken, kun je heel goed controleren. En ja, dan hoeven zij niet een pasje te gebeurt, laten zien of, of wat en dat dan ook. Gebeurt, nee, dat hoeft ook niet. Het, nee. Dat gebeurt nu ook al, maar omdat het nu niet landelijk is en gemeentelijk, zitten er dan nog wel wat verschillen in. Maar dan zegt u met die vergunningen: hoopt u, uh, uh, we worden het meer of meer normale bedrijven, en dan hoopt u maar dat de illegale praktijken achterwege blijven? Uh, ja. Hoop is dat het zo moeilijk wordt. Dat, ja. Ja, ja. Nou ja, of je, dat, of, of maatregelen. Ja. Je weet nooit precies hoe een wet zijn uh, uh, uitwerkt. Nee. Maar je moet, wij moeten wel proberen om te kijken of zo'n wet zo effectief mogelijk uh, zal uitwerken. En precies. daar waren we gisteren echt nog niet van overtuigd. En dus moet de minister... En op de reactie van de minister was hij daar ook niet minder van overtuigd ja. na het debat. Nou, dan moet hij er weer opnieuw aan gaan zitten. Mevrouw Scholten, hartelijk dank voor uw uitleg.